is er met het NOS-journaal. De zwarte man die zondag werd neergeschoten door agenten in de Amerikaanse stad Kenusha, is aan de beterende hand, dat zegt de oom van Jacob Blake die hem heeft bezocht in het ziekenhuis. Er zijn al twee dagen protesten in Canusha tegen politiegeweld. Relschoppers hebben vannacht drie gebouwen en een vrachtwagen in brand gestoken. Ook in andere Amerikaanse steden zijn mensen de straat opgegaan. Reddingswerkers zoeken in de stad Mahat in India nog naar overlevenden... na het instorten van een appartementencomplex van vijf verdiepingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Zeker twee bewoners kwamen om, 18 mensen raakten gewond. Op het moment van de instorting waren volgens lokale autoriteiten... bijna 125 mensen in het pand aanwezig. Volgens getuigen begon het gebouw dat tien jaar oud is... plots te schudden en stortte het als een kaartenhuis ineen. Wielrenner Sam Ome stapt over naar Jumbo-Visma. De 25-jarige Brabander, die nu voor Sunweb fietst, tekent een contract voor drie jaar. Volgens Ome, die zich aan het voorbereiden is op de ronde van Italië... is nu het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap in zijn carrière. Ome volgt met zijn overstap het spoor van Tom Dumoulin... die vorig jaar al overstapte van Sunweb naar Jumbo-Visma... Twee bezoekers van Vogelpark Avifauna en Al van Rijn zijn gisteren gewond geraakt. Een baby van vijf maanden en haar oma werden aangevallen door een vale gier, meldt de moeder van de baby op Facebook. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de oma zijn gehecht bij de huisarts. Avifauna ontkent dat de gier de aanval inzette. Een woordvoerder van het vogelpark zegt dat de gier de landing verkeerd inzette, waardoor de vogel niet op een paal landde, maar in het publiek terecht kwam.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 Er zijn problemen op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Technische problemen. Bij knooppunt Holendrecht is de weg dicht, verkeer richting Haarlem. Dat volgt de borden Amsterdam-Den Haag en rijdt om over de A1 en de A10. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zen, Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Voor Zandvoort en de regio. Zo zijn wij in uur twee aangekomen met de police en walking on the moon. Even tijdens, het, tijdens dit moment hadden we een beetje een gesprek over het circuit. Want ja, morgen wordt dat allemaal bekendgemaakt. Maar er liep vroeger liep er een gedenkwaardige perschef rond ja. in de persoon van Dirk Buwalda. Nou, dan moest je echt niet, uh, uh, geen uh, rare streken bij je uithalen. Zeker niet als je bijvoorbeeld uh, een accreditatie wenste te hebben. Hij had alles bij zich. Uh, het Nederlands. Ja boek voor de pers, dat dat hij gewoon bij zich. Want uh, je moest er ergens uh, in voorkomen. Want het is net het gro grote boek van Sinterklaas. En dat, dat, dat op zich. Ja. <laughs> wat, wat, wat dat er gaat. Dat als je er niet in stond, dan kon je vertrekken. Dus, uh, maar uh, ik, uh, ik heb wel eens uit zijn mond uh, wel eens een verhaal gehoord. Uh, dat was wel grappig. Het was een van de laatste periodes dat hier uh, nog de Grand Prix uh, was. In 1984 uh, ja. had we het over. En uh, nou, daar leep uh, Ecclestone. Die kwam op een gegeven moment... Uh, ja, die, die uh, liepen een beetje zo van te mopperen over het feit van die bocht, de Huguenotsbocht... dat hij te krap op uh, dat doorgangetje uh, stond. En uh, hij vond dat, dat dat maar weg moest. Nou, uh, zegt uh, Bivalda, ja daar ga ik niet over, want ik uh, ben alleen maar de perschef. En <laughs> je moet uh, bij de directeur zijn. Nou, <laughs> ja, later komt hij weer aan. Ik heb toch gezegd dat die, die, uh, dat die bocht eruit moest? ja. Uh, ik, ik heb er niks mee te maken, beste vriend. Maar zo kon Echo dus zijn. Dus wat ik ja, ja, ja, gaat... Ja, en uh, zelf heb ik uh, nog wel eens een momentje gehad... Uh, dat, uh, dat wij uh, heel brutaal Lewis Hamilton uh, stonden te interviewen... en dat hij toen dan op een gegeven moment wat van zei... en uh, zei van, uh, nou vriend, uh, ik weet niet of je het weet... maar de Telegraaf staat te wachten, uh, de NOS staat te wachten... Ja, ja, sorry. Maar wij moesten hem uh, toch eventjes hebben. Dus ja. we hadden anderhalve minuut... hadden we hem uh, toch even... Louis Hamilton uh, gesproken. Ergens 2006, 2007, die kant uit. Dus Kijk, ja, dat is, ja, ja, dat zijn uh, toch weer mooie dingen. Want ja, als je niet brutaal bent, dan kom je nergens natuurlijk. Nee, maar goed. Uh, het zijn even van ja. die, uh, van die uh, momenten... Buvalde uh, was zelf dat Ik heb een mooi stukje vond ik zelf geschreven over hem. Maar ja. hij heeft ooit uh, met de prinses van Burundi... heeft hij de, heeft hij de buitenbar in het Hilton Hotel... Ergens uh, veroverd door gewoon met die prinses... gewoon dwars door de lobby van het hotel te rijden... en de buitenbar te openen aan <laughs> het zwembad. Ik heb met Dirk en Guyana ook een paar gekke dingetjes meegemaakt. Maar ja. daarover later meer. Daar zal ik een stukje over schrijven. Ja. Ik wil het ja. even over lokaal nieuws, dus ja. ik het niet heel erg vindt. Ja. Uh, ik moest heel nou ja, hard lachen. Het is goed afgelopen, maar... Er stond nog een stukje in de uh, lokale krant. Overstekende voetganger knalt op vooruit de auto. Nou, dan denk je, oké, okay, uh, dat is geen gek nieuws. En het opent als volgt... Een voetganger is vanavond op de boulevard Barna aangereden door een auto. Uh -huh. De man knalde zo hard tegen de voorraad dat de auto uiteindelijk moet worden weggesleept. Dan denk ik, hallo? In de eerste twee zinnen gaat het over schade en auto. In mijn, in mijn wereld gaat het eerst, hoe gaat het met, met de die man? de ja. ja. nee, maar die, het begint dus. Nou, die auto op schade, zeg. Ja. Dan denk ik, dan moet, dat is toch een heel grappig stukje. Hoe begin je nou een stukje met... Ja, nou, dat is een enorme, Weet je wel, als iemand, je rijdt, iemand aanzet. Nou zit een hele deuk in mijn auto. Terwijl ja. iemand bloedend op de grond ligt. Ja, ik is ja, grappig het grappig? Het een beetje... Ik geef het zeven in de Stanford's krant. Ik ja. weet zelfs niet hoe grappig dit is, ja. denk ik. <lacht> <lacht> dit is gewoon grappig. Ja, sorry. Het begint ja. met de schadende auto. En dan, en dan over de persoon zelf? Ja. Ja, en dan, ja. dan staat het uiteindelijk... stond er verder een het stukje... dat die persoon kon worden geholpen ter plekke. En ja, niks ja. aan de hand, maar... Ja, zelfs ja, ja, een uh, bericht kregen over het aanrijden van herten. Daarvan wordt nog... Uh, Vraagt men zich nog af, heeft het hert het gered? En dan Her, ja, ja, precies in de auto. Ja, ja. Overigens, uh, uh, de warmte uh, de rode haan heeft gekraaid de afgelopen week. Ja, met, uh, dat bij bij uh, mijn favoriete uh, zomerijtje was uniek. Daar was ah. brand, maar volgens mij zijn ze weer operationeel, zag ik. Oké. Okay. Uh, en er stonden, stonden twee auto's in de fik... of één of twee auto's in de fik... en de zussen die ja, een bron. Tra ja. Een tranendalletje hier vlak achter. Maar ja. geen Tesla's of zo? Nee. nee! Nee, Mercedes. Mercedes. Maar ja. wat ik dan ook weer verpant vond in dat bericht... is dat er dan iemand met een tuinslang... Ja. Bericht, met een tuinslang ja. probeert uh, de boel te blussen. Dat weet uh, dat, uh, ja. ik dan weer. Ja. Ik, ja. Ga, ik ga, zie dan gelijk hij dat, beeld, he, ja. dat beeld. Dat van, beeld van iemand dan met een tuinslang. Proberen ze Mercedes uh, uh, ja toch in... Ja, als je weer brandblussen... ligt we waarschijnlijk aan boord. Dus dan ben ja. je ook... Uh, over brand. Uh, een van de meest grappige dingen die ik met brand heb meegemaakt. was. Uh, ik zal het proberen kort vertellen. Ik, uh, we waren in, in, in uh, Bolivia voor een reisprogramma met Anita Witsier. Mm. En toen uh, uh, zaten we boven een berg. En La Paz is dus de hoogste uh, stad ter wereld ongeveer. Daar lopen op 3900 nog wat meter. En toen keek ik naar beneden. En toen zag, ik de, uh, zag ik een heel groot terrein. Met daar één brandweerauto en een, uh, en een klein rood Jeepje. En toen zei ik tegen de lokale gisteren. Maar uh, wat is dat? Ze zei, nou, dat is de brandweerkerszene van La Paz. Ik zei, maar ik zie één brandweerauto en, uh, en een jeep. Dat lijkt me voor hoeveel mensen wonen hier. Ja, een miljoen. Ik zei, hoe bedoel je één brandweerauto? <laughs> en die jongen die keek me aan en die zei... Maar dit is La Paz. Hier brandt niks. Ik zei: nou dat kan niet waar Dus ik heb aan Dan gaan we nu naar beneden. Dus we zijn meteen naar beneden gegaan met de cameraploeg. We hebben aangebeld bij de brandweerkazerne. Tegen de lokale brandweerchef. Zeg, mogen wij met u filmen morgen? En die zei, ja, ga maar mee. Toen dus hebben we een oefening meegemaakt... van de brandweer van La Paz in Bolivia omdat er dus bijna geen zuurstof is op 4000 meter. Hm? Ze waren Zo. langer bezig om het brand aan te maken dan om het uit te krijgen. Ja, ah, echt je, een nee. beetje vuur. Met de thuisland kun je een heel fletgebouw uitdoven daar. Maar ja, dat... het brandt natuurlijk niet, het is geen zuurstof. Nee. Dus nee, nee, nee, wat de, wat de in Bolivia doet, uh, is uh, af en toe een, een kat uit een boom halen. Jeetje, maar hoe ja, weinig zuurstof. Ja, maar niemand heeft. denkt ook oh, nee, nou, nee, nee. Ik zag het toevallig dat, nou ja. Hoezo één brandweerauto op een miljoen mensen? Dat is wel ja, ja. Want dat Hoeveel vraag... zuurstof, hoe weinig zuurstof heeft een mens dan blijkbaar nodig? Nou, nou, nou, wij zouden je, het merken. Jij hebt het, dat als ook je gemerkt. aankomt in La Paz, je... moet je ook echt even aan het zuurstof. Ja. Je moet namelijk gewoon even die rode moeten even winnen. Namelijk vier mm. Ja, het is best wel, ik had een geluidsman bij me, die lag gewoon aan de sorotje die had echt hoogte ziet. Ja, want ik ben met een Chevy Suburban Pikes Peak opgereden in Amerika Ook niet en daar helemaal 4400 meter. Nou, hoe hoog kan je in Nederland met de auto komen? 321 meter, 321 meter berg. Dat, uh, dat is het hoogste ja. wat we hier kunnen. Kijk. Hier in Nederland. Ja, ja in ja, Europa. Ja, ja. <laughs> Maar er stonden boven ook allemaal ambulances en zuurstoftanks en dit en dat. Ja, Ik heb gelukkig geen last gehad, maar dat is natuurlijk zo. Nee, maar als je, dat heeft ook niets te maken met je fysieke versterking. Nee. Jij kunt gewoon in één keer de ziekte krijgen. Ja. ja, bizar zeg. Dus dat. Nou, mooi. Ja. Nog, nog. Hebben we nog een plaatje of gaan we nog even wat... Nou wat, ja, om, ik, wat ik, ik zat nog heel even in blijde afwachting van iets... maar dan, dan, dan, dan nee, wachten ik we ik er nog even, even bij. We ja, even ja. over, over gaan we internationale schande. Ja. Wat dan? Nou, dus ik kan deze brouwerij, daar moet ik wel weer ontzettend om lachen natuurlijk... Een Canadese brouwerij die had uh, bier op de, op de markt gebracht. Uh, waarbij zij, uh, uh, zij wilden een licht biertje, zo licht als een veertje. Mm -hmm. En volgens hun was het uh, woord wat ze daarvoor gingen gebruiken, hoeru, huru, H-U-R-U, H-U-R-U. -u, -u -u. Ja. Dus het uh, bedrijf bracht uh, nou ja, uh, bier op de markt. En toen kwamen ze erachter dat het toch niet helemaal lekker lag, bij de Maori. Wat is natuurlijk de indizend... Uh, uh, Bewoners zijn van Nieuw-Zeeland. Huru huru betekent namelijk schaamhaar in plaats van veertje. Ja, ja. Doe mijn een fluitje schaam. Nog. Doe maar een fluitje schaamhaar. Dus, oh, ja. Er zijn in de hele wereld heel veel bekende ja. marketing failures. Ja. Dit is er één van: dat je bier gewoon schaamhaar bier noemt ja. en niemand het wil drinken. Dus ik weet niet, ze hebben het nu uh, veranderd. Dat dus heet nu oude hoeroe. Maar ja. uh, nee, geen idee. Maar dat is een, een van de mooiste marketingmissies die mij ooit verteld door iemand: uh, uh, uh, uh, was van Philips uh, in Pakistan. En uh, uh, uh, dat was: uh, um, hadden zij de uh, Philips Lady Shave, hè, de, die dames buiten ja? zichzelf ja. rondharen. Daar maken ze reclame voor in Pakistan. En, maar dat doen ze dus van die grote borden, van die handgeschilde reclameboorden langs de weg. Ja. Dan is die mooie bioscoop in India. Fantastisch. En uh, uh, dat verkocht voor geen meter. En dat, echt, dat is echt de grootste fout. Dat is echt miljoenen gekost geloof ik. En wat was nou het verhaal? Op die posters langs de kant van de weg... hadden ze die vrouw... hadden ze, hun, uh, hun, uh, ze maken het schoonmaken van die oksel... met hun linkerhand. Oh. Dus iedereen is op de foto met... Alle vrouwen die maakten met hun linkerhand hun oksel schoon met die vierzee. Ja, Het ja. voelt hem al aankomen. Nee, goed voelt ja. hem aankomen. Ja. Dat is de hand waar je je kon mee afvegen ja. in die ah. landen. Je, je eet ook met je rechterhand en niet met je linkerhand. Aha. Met links veeg je je poepert af. Dus iedereen die dacht, ja dag, ja. daar ga, ga, ga ik niet kopen. Nee. Dan hebben ze een miljoen ingestoken. <laughs> niet ja. doorgegaan. Yeah. Yeah. Ja. Dat, dus daarom is die ja. heb nooit doorgebroken in die landen. Aha. Maar ja, zo, is, door zoiets ja. doms van één marketingman of iemand van een reclamebureau die niet zit op te letten, ja. ging het helemaal de pis in. Ja, daar zijn ongetwijfeld veel meer voorbeelden van. Uh, ja, en, we en dan ook dat bier terug te komen. Ja, ja. Uh, is Doe bekend. -hoer -hoer -hoer -hoer. Nee, maar dat, dat, dat, bijvoorbeeld uh, uh, covid ja. is, heeft corona als biermerk daar nou schade van ondervonden. Nee. Denken jullie of niet? Nee, bent, nou, ik had het te vragen, maar ja, uh, uh, mijn dochter bestelde er eentje. Ja, en, uh, ik drink het ik bij strand. het strand en wordt Nee, in begin was het heel even zo'n terugval. Ja. En daarna gewoon weer normaal. En uh, wat er wel gebeurde is dat de firma Sol, ja. dat is van de concurrent. Die gaan allemaal, ja, nou, wat een maffia, dat weten we allemaal. Ja, ja. biermaffia, hoe dat werkt. Uh, die gingen allemaal aanbiedingen doen. Dus al die strandpachten, al de horeca, zeiden ik: jongens, dat corona is nu zo besmet. Een soort buckler. dat is ook niet ja. letterlijk. <laughs> een soort buckler geworden. Ja. Neem weer lekker Sol. Dat is ook een, een, zo'n biertje met, uh, weet ik veel wat erin zit. Ja, ja, zo ja, ja. Ook zo'n pisbier. Ja. Uh, want heb jij, ben je eens in Mexico geweest of niet? Nee, Mexico Oké, okay. ik, ja. ik kan je vertellen, is in Mexico echt niemand die corona drinkt? Nee, nee, nee. Maar dat is echt een pisbier. Dat, Mexikanisch, dat doen we even lekker normaal met je corona. Ja, een dat soort Amerikaans is, bier. Dat is ja. voor je Dat is ja. ja. dus een beetje ja. zoals wij nu met Heineken. of uh, in Over de hele wereld is Heineken een premium bier. Maar ja. voor ons is het gewoon een biertje. Ja. Een normaal bier. Maar over de hele wereld is Heineken een premium bier. Iedereen ja. vindt Heineken echt top of de bill. Ja, wonderlijk. En wij vinden dus corona ja. top of de bill. Mexicanen de ja, corona, dat drink ik niet. Dat is pisbier. Nee. Met het gedoe met het citroentje. Ook allemaal gelul. Allemaal ja. Dat is alleen een vliegen weg te houden. Een ja. muggen weg te houden. Er gooi citroentje erin. Dat heeft iemand bedacht. Ja. En heel, al die idioten die daar een stukje ja. citroen in... Dat vinden we zo lekker. Ja. Dat is je aangepraat. Ja, tuurlijk. Maar ja, maar ja, maar dat net is die groene punt die aan. Wat een gelul. Weet je. <laughs> dat is allemaal iedereen denkt dat ze een vrije keuze hebben. Ja. Niemand heeft vrije keuze. Nee. Dat is bedacht <laughs> door iemand. En wij zitten nu met z'n allen ja. corona te drinken... of zo met de schijfje citroen erin. Ja. ja, dat klopt. Ja, ja briljant overigens. Dat. Maar zo werkt het, ja. Overigens uh, zag ik... Uh, want ik heb gisteren nog even een wandeling gemaakt... en toen zag ik op een gegeven moment... Uh, dat, uh, dat die fotopaneel op het Badhuisplein... Oh ja? stil is antwoord. En er stond inderdaad uh, iemand... die had een foto van zo'n uh, zo steentje met corona. Vroeger nog steeds uh, ja, een briljante foto eigenlijk... Uh, wat, wat er gaat. Dus... <laughs> Maar goed, ja. um, ik denk dat we <laughs> nog even een stukje muziek maar even er doorheen moeten mappen. Uh, Madonna met The Look of Love. Oh. Als ook nog uh, filmmuziek uh, heb ik me laten vertellen. Uh, Madonna met The Look of Love. Uh, heren. Ja. Want er zijn nog een aantal punten die op het uh, lijstje staan. Die nog uh, besproken ja, moeten de, worden. Inderdaad, de afgelopen uh, weken hebben uh, we natuurlijk bij de dierendokters in Zandvoort uh, zijn uh, katten binnengebracht met vergiftingsverschijnselen. Brak mijn Hart. Ja, dat vond ik wel een ding ja, En allemaal uit dezelfde buurt, dus de van Staanstraat. Uh, maar wat ik begreep is dat ze wel weer oké okay zijn. Oh, gelukkig dat oh. uh, kan inhouden dat er of uh, iemand uh, dat moet willen gedaan heeft. Of het kan ook zijn dat er ergens een opengescheurde zak met uh, vlees met chloor uh, tegen de maaien is. Uh, wat ze open hebben gekrapt. Hè. Dus uh, don't jump to conclusions too, too fast. Uh -huh. Maar het kan beide, maar het is wel zielig. Maar er staat dan ook, uh, mocht, mocht je kat toch buiten zijn geweest, let dan op de volgende symptomen. Stuiptrekkingen, trillen met de kop en een dronkenmans loopt. Als mijn vrouw dit leest, dan mag ik ook de tuin niet meer in, waarschijnlijk. Ja. Want uh, voor, stuiptrekkingen trillen met de kop en een dronken lopen. Dat is voor mij gewoon dinsdagavond in de tuin, hoor. Ja, ja. ja. Na stapavond. Ja, ja, dus, uh, nou ja maar, dus, dus, dus balkonia dus, uh, maar dan ja. thuis. Ja. Let, op, let op je kat. Ja. Uh, zou ik zeggen. En ik had het, uh, uh, dat vond ik ook wel een aardig ding, uh, ik heb het uh, volgens mij twee weken geleden vorige, ik weet het niet eens meer, maar heb ik het gehad over, uh, over nudisme, over nakloperij. Ja, ja. En toen had ik een column erover gemaakt ook, omdat uh, Bas Lammers, uh, mijn kameraad van uh, voormalig Mango's, die heeft natuurlijk een tent in, in Frankrijk naast Cap Dacte, ja. waar dat gewoon naast het grootste nudiste plek van heel, uh, ja. maar dat... Dat zei ik. Vaak met ziet de schuttingen omgeving. Ja, nee, je ja, kon, je gewoon, vanaf kon je gewoon mensen die ja. gewoon lager. Dat, dat zei je, lager was gewoon mensen in de, in, de, in de vloedlijn gewoon een kleine punt te maken. Ja. Uh, terwijl jij ja, daar lekker je, je broodje, je croc ja. monsieur ja. zit te eten met dit. Uh, een kleine croc ja. Maar uh, dat, het, het, het, het, uh, het was. Uh, wat daar dus zit zijn naturisten. Dat zijn mensen die vinden het fantastisch om, om te blootlopen. Ja. Nu blootlopen. Nudisten, dat is meer een hobby. En dan heb je ook de swingers. Uh, dus dat zijn mensen die gewoon uit neuken ja. gaan met z'n allen daar. Heel erg gezellig. Uh, maar, uh, er simultaan, neuken. Nu, simultaan neuken. Simultaan ja. neuken, tegen de wind in. Een uh, <laughs> raaien na je is dat, hè? Ja. Zo, je, moet altijd, je weet nooit wie, wie er aan de beurt is vandaag. Nee, nee. Maar dringen bij de haringkar. Dringen ja. bij de haringkar. Uh, <laughs> maar nog niet op je beurt wacht. Nee. nee, hoor. <laughs> Nummertje trekken is er ook niet meer bij. Uh, <laughs> wat, <laughs> wat, wat, wat, wat, wat. Ja, sommige mensen. Wel. Ja, wel, toch wel. Maar goed, genoeg. Nog wat dit. Dus de kop is: Nudisten dorp wordt corona-haard. Precies waar ik het over had? Ja. Die kapdak. Ne? En dan staat er tussen haakjes. We komen hier niet om te kaarten. Nou, ja. dat vind ik echt, dat is, Nou, meneer, er wordt wel wat corona in dit swingersdorp. Iedereen gaat ja. een beetje te wippen. Wat denkt u zelf? Ja. Nou, we komen hier niet om te kaarten, meneer. Ja, nou, dat vind ik echt... De beste koppel? We komen hier niet om te kaarten. Ja, ja dat is bizar. 31e, ja. toepen. Nee, 69 ja. Dat is een nieuwspelletje wat we hebben uitgevonden. Ja, toch blijft het. Ik heb te lang in kleding gelopen waarschijnlijk... om het allemaal uit te trekken. Gewoon maar zo maar buiten. Ik moet eerlijk zeggen... Frank, ik wil jou ook niet echt bloot zien. Daarom. Vind je dat heel erg? Nee, maar dat de meeste is niet mensen... persoonlijk, zijn, nee, gewoon, nee, ik uh, snap het heel goed. Niet met smaak te maken, gewoon... <lacht> maar speciaal viel mij erop de enige keer in mijn leven dat ik daar terecht ben gekomen. Dat heb ik het vorige keer verteld misschien of niet. En uh, ik heb me nog nooit in mijn leven ergens zo ongemakkelijk gevoeld als daar zo. Of een naakte... Ja, nee, dat Ja, er zitten mensen s'avonds op uh, zo'n plastic klapstoeltje mm -hmm. in een blote arie voor een kerf caravan. Wel met een dikke coltrui aan. Maar dat cornucootje, dat is dan in de, in de buitenlucht. <lacht> Dat je denkt, ja, waarom? Wat is het nut? Ja, ik, ik, ik weet niet. Overigens vind ik het wel lekker om... Uh, Meeste mensen zien er niet uit ook, trouwens, wat ik wilde zeggen. Dat is waar. Maar nou, we eerlijk zijn, ik heb jou vorige week in een korte broek gezien. Dus dat heb ik ja. in mijn mond overgegeven. Ja. Dus uh, zo erg is het ja, Daar word je niet gelukkig van. Nee, nee, dat, dat is van niemand leuk. Nee. Maar ik moet je zeggen dat ik het wel... Ik heb een uh, jacuzzi in, dat is mijn enige luxe in de, in de tuin. Ik vind het wel lekker om in, in mijn blote kont in de jacuzzi te zitten. Dat heeft wel een vorm van vrijheid. Zwemmen in je blootje... Ja. In zee ook altijd trok ik meestal, als niemand keek, even mijn zwemboek uit. Even lekker. hotse uh, Ik weet niet, zeg ja. iets heel geks nu. Nee, nee, nee. Ik, ik, maar nee, heb je hebt nee, wel eens bloot nee. geswommen. vind je dat wel? Vind je dat lekker? Nee, nee, zelfs dat heb ik niet gedaan. Ik heb maar. die ervaring nee. niet. Nee, je had helemaal, helemaal niet. Oh. Nee, maar, ja. maar je hebt nog steeds aan ons gegeven of je nou een proper vervouwer bent. Heb je nog steeds ge... Ben je eruit? Ik weet niet eens wat het, uh, wat het is. Ik, zo naïef ben ik. Oké. Okay. Ik ben als, heel naïef. Oké, okay, je zit op het toilet. Ja. Dan heb je een wc-rol. Ja. Dus je gaat of voorlangs of achterlangs. Achterlangs, ja. eh, achterlangs. Bij, bij mij. Jou achter? je bij jou, ja, Voorlangs. Nee. voorlangs. Ja, ja. dan, dan, dan ben je klaar met je, met je verhaal. Mm -hmm. Lading geplaatst. Vouw je dan het papier of prop je het papier? Nee, Het ja. is een punt propper. Ik weet ja. niet of ik je daarop ingeschat had. Ja, ik, ik weet denk er maar denk, goed ja, over na. Hè? Dat zegt ook iets over mensen. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. <laughs> dat zeg ik. <tossimus> dat ik ben Ik ben naïef. Propper is, is, is in het... is een een over je karakter. Ja. Propper ja, nou, is in het... Te nee, als je zo'n test doet, als je echt moet worden aangenomen... doe ze eerst zo'n... Zo zo zo zo zo soort test hè? Wat ziet u in deze inktvlekken ja. nou uit? Kijk eens je heel diep aan. Ben je een propper of een vrouw, meneer? Ja. Ik ben een propper. Nou, dan gaat de baan niet door, ben ik. ben ik bang. Ja. Oh, dus daar zit het hem in, met al die afwijzingen ja. die ik heb gekregen. Dat is het hem, ja. Nou, dan kan ik nog altijd tussen 10 en 12 een programma doen. Ja, op ja, ja. de tonen gaan, van tussen 8 ja, en 10 ja, ja. nog iets uh, betekenen, denk dat ik. ik daar hoeft helemaal niks voor te kunnen, toch? Nee, ja. Kijk, ben er nee, ja. Je ja, ja beter, dan, <laughs> dat beter iets anders kunnen doen in deze tijd. Ja, ja, ja. Toepen of uh, kaarten ja. in Capdacten, dat soort... Zo, uh, het de... maar, maar over Capdacten gesproken, wilde jij vorige keer niet uh, geld uit, uh, uit de muur halen wat niet lukte? Ja! Ja! Ja, ja. ja. over uh, bloot pinnen gesproken. Ja. Ja. Nou, dat is dan weer niet. <laughs> de ABN andro uh, pinautomaten in de Oranjestraat hebben last van de warmte gehad vorige week of de week daarvoor. Ja, uh, maar het is een beetje natuurlijk het verhaal van uh, als jij je, uh, je telefoon in de zon legt... dan wordt die op een gegeven moment die overhit, dan kan die elektronica dat niet aan... Ja. En blijkbaar is dat bij pinautomaten ook zo. Die hebben ze zelf uh, uitgezet. Mm. En dat doet je telefoon ook als je met de zon legt. Dus blijkbaar is, is het eigenlijk niets meer dan een pinautomaat... dan een hele ja. grote iPhone 8. Maar heb je dan nog wel het geluk dat, dat hij je kaart ook niet opeet? Of eet hij je kaart op die je dan vervolgens niet meer terugkrijgt? Nee, dat geeft hij al, als hij uitstaat, dan, dan, dan pakt hij niks. Dan <tie> pakt hij helemaal niks. En dan, uh, nee, dan pakt hij niks. Nou, gelukkig, dus, uh, maar goed, uh, volgens uh, de, de techneuten van de ABN AMRO... Mm. Um, hadden ze dat nog nooit meegemaakt? Nee, dat is wel Maar behoorlijk. waarschijnlijk staat die, staat, staat die uh, automaat vol op de zon. En dan wordt het kan het best uh, toen het een graadje of heet, 6, 37 ja. werd vorige week of de week daarvoor. Ja. Ja, dan uh, is het toch uh, lastig. Goh, ik mis het nu al, die temperaturen. Als ik nu naar buiten kijk en de herfst in aantocht... Nou, doe jij ze zo... even lekker normaal, man. Ja, ik, heb, ik heb er helemaal nou, niet. Sorry, in. Joh, maar ik ga van corona met 30 graden... ga ik liever naar Heineken met 20 graden. Als je het niet heel erg vindt. Ja, ook Heineken uit uh, Blik uh, nog zeker. Ik goed? ga met 10 al mee in dat, dat top, top, ja? Ja, Eens, ja, Ik top, vind ja. het uh, vind niks. 30 ja, ja, graden okay, nou, vind ik het veel te heet. De propperde voor ja. elkaar gevonden in de pils. Ja, <laughs> ja, maar Heineken uit Blik ook afblijven. Dat is niet goed. bier uit Blik sowieso. En over bier gesproken. wat is Radler, vinden jullie. Dat dan, wat? Nee, vloeibaar karton. Dan neem ja? ik gewoon spaarbladen. Vloeibaar, <laughs> vloeibaar karton. karton. Ja, ik, ik bedoel maar. Eh, de, tegenwoordig ook die, die Radler, uh, ja. reclame. Je nee. wordt ermee doodgegooid. Nee, maar, dan moet je, maar dat, is het een uh, dat is ook allemaal bedachte shit. Neem dan gewoon een weizen. Neem dan een mooi wit biertje. Als, je, als, je, als het warm is, doe een wit biertje. En als je, als je echt niet anders kan, dan donderstraai schijf citroen in. Weet je, kantje schelen als er niemand kijkt. Mm. Maar doe even lekker normaal, man. Met die onzin allemaal. Ja. Met, net als de, mijn dochter, die drinkt dan ook zo... de biel, de desperado. Dan weet je wel waar gaat... het. Het zit hem al in de naam, desperado. Ja, ja, ja maar doe even ja. lekker. Gewoon bier met een vleugje tequila. Ja. Neem dan gewoon een shot tequila en een koude pils ernaast. Maar dat lul joh. Ja, maar die kids die zijn er natuurlijk uh, ontvankelijk... voor al dat soort bullshit. Ja. En in de dan? leeftijd, ja. ja maar, nou ja, wij, wij mag ik hopen niet meer. Maar... maar wij hebben ook alles bij elkaar gegooid, hoor. Ja? Tuur. In de mix. Natuurlijk, dus ik denk dat ik zelfs krimde de man met cola heb gedronken als het opval. Ja, dan nee, hebben we alles geprobeerd. Ja, dan ben ik van een andere lichting waarschijnlijk. <laughs> ik, ik, ik, ik moet je zeggen, dat ik ook wel wat uh, geëxperimenteerd heb met uh, sterke drank en uh, frisdrank. Ja, zeker, maar ja, ik ja, denk ja, ook dat echt, ik hè? gewoon beste jus gedronken heb. Of bies ambo met jus. Zoiets, ja. Ja, ja toch? Als je niet al van drank al... houdt, dan begon je daarmee. Ja. En nu is dat natuurlijk een, uh, weet je, zo'n ding... Een, uh, zo'n nou ja, zo zo zo mixdrankje. Okay. Ja. Ik, ik, ik had er wel een punthoofd van gekregen de volgende, de volgende veel dag. Veel suiker, Ja. Het was niet uh, altijd uh, geweldig, uh, denk ik. Nou, ja, wat, tegenwoordig veel dingen, natuurlijk dat, uh, dat Red Bull met... Uh, met uh, wat als groot is, dat Red Bull. Met vodka Red Bull. Red Bull. Ik heb dat nou, is het slim om vodka te drinken? Dat is natuurlijk best wel een pure... Red Bull is natuurlijk zo'n bakker, man. Ongelooflijk. <laughs> zo'n ja. goeiemorgen. Wel over, over reclame gezien. Briljant dat zo iemand met één product zo dat in de wereld heeft kunnen zetten. Dat vind ik wel ja. waanzinnig. Gif, en dat er gif. Een, gewoon een, gif. Ja, een beetje taurine. En, nee, hartstikke leuk en fantastisch dat Red Bull ook al een reempje heeft. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel gif, Ja. In de troep. Het is gewoon ja. echt. Als je er ja. twee blikjes van neemt, dan schijnt je een regenboog. Dat is echt niet nee, normaal. Nee, het is de troep, absoluut. Hm. Bah. En er is uh, een Formule 1-rentstal uh, uit ontstaan, denk ik. Ook ja, wel, denk ja, nou, het nou, ja, nou, ja, is volgend, dus marketingtechnische... dat, dat die mensen iets met hun, uh, ja. met hun geld doen. Wat ergens, sorry, heel veel uh, stuntteams, uh, ja. gewoon uh, Heb je blijkbaar vleugels. Nou, ja, nou, nou, nou, maar ben ik ben wel nou ooit een keer flink ziek geweest toen ik uit de gnomen kwam. Uh, Tatuslokaal. Tatuslokaal. Wilfred Tatort. Ja. Ja. Van, uh, van vieux Dat heb ik daarna ook nooit meer gedronken. ja. Maar dat, maar dat is, dan, is, dat dan is dus. Nog, dat vind ik ook mensen dan... Dat is puur gif ook. Maar dan weet je dat je boven de 60 bent als iemand binnenkomt en die bestelt een vieux cola. <laughs> Ja, nu, nu bestaat het toch niet meer? Drinken Vroeg, mensen nog fieu? Ja, nee, ja, ja? ja, in de meeste cafés staan nog... Er zijn nog steeds mensen die fieu-cola drinken. Maar is het poor man's cognac of wat is daar ja, groot? Het ja, dat ja. is dat het. Maar vroeger op de kaartclub... Ik zat op de uh, Zandvoort Nee, TCB kaartclubachtige gedoe. Daar was de hoofdprijs of een flesje neef of een fles fieu. Yes. Ja, dat vond ja. je dan. Zo, so. Nee, ik ben daar een keer goed ziek van geweest. Dat is niet bij. Nee, fieu. Nee, nee. Nee. nee het lijkt er wel op alsof het uh, op leven en dood is. En dat uh, gaat ook uh, op uh, die richting op met uh, de muziek, want uh, Paul McCartney heeft het erover. When know you did, know you did, know you But if this ever changes, we're living makes you give in and cry, say live and let die. Een van de, de sterkste songs uit de James Bond-reeks. Van Paul McCartney, je Live and Let Die. was trouwens ook de eerste keer dat Roger Moore uh, het pak van James Bond aantrok in die film. Want dat, uh, Wie was de was, echte James Bond voor jou? Voor mij? Ja, hm? dat is een, een leuke, leuke vraag. Uh, ik ben een enorme Bond-fan, dat ja. ben ik. Uh, maar als ik kijk, ja, ze hebben eigenlijk allemaal wat. Roger Moore vond ik, uh, wat, wat humor betreft... Met koppen schouders ja, dus ja. bovenuit te uh, steken. Ja, zeker. Wat dat er gaat, uh, bijvoorbeeld uh, in die laatste. Dus waar het zat tussen de Roger en Sean. Ja, maar Sean was meer. Dat technisch toch? Ja, Sean was meer een beetje de, de, de, de, een beetje de hardbond. Die uh, ja. ook nog wel eens uh, een knokpartijtje. Dat, dat uh, Moor was meer een beetje een flair, vond ik altijd. Een beetje bond met flair. En dat zag je ook wel eens een beetje in, in, in de gevechten een beetje terug. Ja, het was niet, echt, uh, het was ja, niet echt een overtuigende knokker. En Dat was, uh, uh, ja, dat was Sean Connery en Piers Brussel. die waren dat dan weer wel. Het ja, nou, ja, is, Pierce zegt, Brosnan, al die is andere, dus of Sean of Moore. Ja, Iedereen zijn andere. eigen tijd. Want vroeger was nu is er nu veel meer geweld. Want mensen zijn niet meer geïnteresseerd ja. als er geen uh, excessief geweld in, in komt. Nee. Maar ik vind uh, Roger Moore blijf ik. Maar hoe uh, weet wel je wat jullie het nu ook in. doet? Daniel Craig. Ja, ja, dat heeft dat hij ook al drie gemaakt. Daar hebben we het niet over. Vijf. Vijf. Vijf heeft ja. hij er al nee. Die heeft wel meer gemaakt dan Moore waarschijnlijk. Nee, Moore heeft er zeven. En oh okay. en, ja, ja. Ja, mooiste is de koploper. Ja, wikipedia Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hey, jongens, ja. toch even anders Dat is ook wel grappig. Nee, grappig, grappig. grappig, grappig. Ja, oh, dat is toch een leuk uh, Er was in, in, in Schiedam. <laughs> ja. Uh, is er een... Uh, ik, jij kent cricket, hè? Gentleman's Sport. Ja, van Muiswinkel deed het ook. Ja, ik van Muiswinkel en zijn vader, uh, Freek van Muiswinkel... een ja. acteur, die, uh, die, die uh, was ook uh, hier in uh, vlakbij de AFC. Ja. Ik Witt. heb wel uh, waterpolo gedaan. Maar na twee weken ben ik mee opgehouden, als mijn paard Oh, Oh echt? Je had zo'n kapje op met zo'n nummer ja. erop. Ja. Nummer 6, nummer 6, zijn probleem problemen. Oh ja, nummer 9. Ja, kom bij de kant, of Was jij bij het waterpolen dan iemand die uh, gewoon aan iemand zijn benen trok en, onder water? Uh, was ja, dat het een beetje? Frank is een zwemmen. Nee, ik ben ik echt Ach, geen schat man. Frank is geen zwemmert. Uh, maar Schiedam was dus een, een oefenwedstrijd tussen uh, uh, DVS en het Rotterdamse uh, team van Punjab. Ja. Nou, dat geeft wel aan dat het ene team waarschijnlijk Pakistanse... Uh, ja, die, die, die. ja, die zijn natuurlijk heel goed. Ik ben in Pakistan geweest. Dat ja, dat ja. India en Pakistan, dat is waar krikken dus ja. aankomen. En uh, Maar het is dus een, een, een, een soort van uit de hand gelopen... Ze dus moesten staken. Want? Nou ja, er werd een soort knokpartijtje. De wicketkeeper ging met de bed achter iemand. Die wilde hem op zijn muil staan. Met jou de <laughs> Dat is toch ja. ja. Ik zit dat me voor te stellen. Ja. Volgens mij ja. ging ja, dat nee, zo. Ja, dat, is echt, dat is echt niet goed. Dat is, echt, dat is iets gezegd. Ja, met een ringtje, dat ringje Die drie fingermannen. Uh, nou, dat is ja, ja. Gezegd wat niet goed was. Ja. Maar toen ik elkaar achter me aan zeggen. En hij zegt. Ja, dat is toch. Het is een, een gentleman's sport. Ja. Dus als je bij, Waar gaan we naartoe met deze maatschappij? Ja ja inderdaad bedoel, ja. rellen hier en daar. Ja. Maar op het moment dat de mensen met cricket elkaar op de muil gaan slaan... met een, met een, met een, met ja. een cricketbed, dan gaat het ja. toch niet goed? Die hebben echt gereedschap. Dan je <laughs> voetballers kunnen schoppen. En, en, en, en, en geweld bij voetbal is... Wat denk je als je dat balletje op de, de kanus ja. krijgt? Dat ja. is ook hard. Ja, dat is geen goed verhaal. Maar goed, het okay. was uh, een incident. Is die wedstrijd uh, nog uitgespeeld? voor Zo ja, Zover dat gaat het niet. Maar we kunnen er even induiken, cricket-wise... En waar ik natuurlijk ook uh, onwaarschijnlijk uh, van geniet is. Uh, uh, je kent: uh, koe valt door dak uh, man kaal tot halve kaas. Maar ja. wij zijn uh, vooral ook van de, dit soort uh, dingen. Een drachtige koe in het Noord-Braatlandse Aarle Rikstol is donderdagavond een restaurant binnengelopen. De koe hoorde bij een boerderij die naast het restaurant genaamd Herberg de Barbelse Kluis lag. Ja, dat. Da daar vind ik ook dan weer... Ja. Dat dan, ja, moet je voorstellen dat je daar zit in het restaurant... en je hebt net een biefstukje besteld. Ja. <laughs> ja, je biefstuk er komt binnenlopen. Ja. Dan komt klaar Zeug binnen. Ligt mijn broer hier op het bord ja. Ja. toevallig, ja. Ik voeg hem een doggybag, maar niet overdreven. Ja. Is het een tekenwerk? Ja. Ja. Dat is er een koffer? Oh, nee, dat is ineens. Uh, ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ik hou daarvan. <laughs> het is ook een druchtige koe was. Ik heb was even aan de wandel. Uh, en, uh, Doe dit, mij dit, maar een toenodal. Ja, toch. Dat je ja, denkt, ja. nou, ik heb mijn bietstuk besteld. Maar ik weet niet, ja. ik, dat is wel heel erg, erg. <laughs> Weet je wel, dat ik denk, ja, wil je biefstuk... Medium graag bakken, hè? Ja, ik wil hem graag een beetje rauw. Hey, nou, dat kan. Maar ik vind het echt geweldig. Geweldig. Ja, dat is toch... Daar houden wij van van dat soort berichtjes. Uh, dus, dus laten we daar vooral, uh, ja. toch? Ja, dus de, de ruggengraat van deze show. Ja, wel, wel. Zeker. Onzin. Maar goed. Dat is, ja. uh, en uh, overigens nog een tip. Ja. Uh, lokale tip. Uh, voor, uh, dit kan nu nog, want het is... Uh, ruimschoots tijd. Als je nou... Uh, het stond namelijk in de lokale krant. Als je nog oude uh, munten hebt. waardepapieren, Dingen van je. Niet, heb jij munten? daar ja, mag je niks over zeggen natuurlijk. Nou, dat onderzoek kan ik toch niet Nee, Maar als je munten hebt of ja? goud of sieraden ja, nou, of zo al al gedoe. Allemaal niet. Maar nee. als je het wel hebt, ja? Ja. dan uh, kun je naar het dorpshuis in Bloemedaal. Uh, vandaag kan dat tot drie uur. Uh, en dan gaan ze dat uh, uh, voor je bekijken. soort tussen kunst en kitsch. Ah. En dan gaan ze je vertellen wat het waard is. Uiteraard je daar een commercieel bedrijf achter. Natuurlijk. Die gaat proberen ja. het gouden loodje van opa te kopen voor een rotprijs. Ja. Dat snap ik zelf ja, ja, ook ja, wel. Ja. Maar dus, <laughs> ik zou er 10% bij optellen wat ze je gaan vertellen. Of 20. Ja. Denk ik. Hè. Ja, zomaar. Maar, ja, dus, maar dus het alleen, dus uh, tip van de week. Het, vanuit het oude dorpshuis in Bloemendaal vandaag tot drie uur. Kun je met je oude goud, je waardepapieren en alles wat je denkt. Waard. Nee. geen uh, theepotten, houten benen, nee, ja, uh, moeilijke valhelmen. Nee, maar en platina weer wel misschien. Ja, je, ja, maar het moet dus wel enige... Uh, en nee. kan, kan, kan. ook niet de schilderij van opa uh, nee. in de jachthouding. Over platina gesproken. Ik heb trouwens wel nog uh, ooit op mijn werk uh, ben ik ben twee keer in Zuid-Afrika geweest... in een platinamijn. Dat is wel mm. bijzonder. Mm. Een kilometer onder de grond. En uh, daar uh, werd het uh, platina-erts uh, gedolven. Dat komt uit het... Uh, uh, een uh, Marenghi, uh, als ik het goed heb onthouden. Reef in Zuid-Afrika was ooit de dagbouw, heeft iemand dat ontdekt, Morensky heet het, geloof ik. Uh -huh. En later is het uh, mijnbouw geworden, met schachten naar beneden en zo. Inmiddels tot een kilometer diep. En dan wordt uh, die erts maar anderhalve meter uh, dik, die laag. En dat wordt dan uh, naar boven gehaald. En een heel verhaal, zal ik nog een keer vertellen. Maar, je... maar in elke duizend kilo uh, erts die ze naar boven halen... zit maar vier gram platina. Dus dan... En andere metalen worden er ook uitgehaald, natuurlijk. Maar vandaar de ja, dat ook ja, er draaien een paar van die goudshows ook op. Het moet een ene. Vandaar dat het zo duur is. In. Het is verschrikkelijk. Maar jij, jij hebt natuurlijk ook veel met goud en edelmetalen. Maar je hebt het al tegen mij gezegd: je hebt natuurlijk goud en zilver en platium. Maar rhodium, dat kent bijna... Ja, rhodium, niet, osmium, dat... ruthenium, iridium... Even, rust, uh, even, even want ja. ja, Pupedia luistert mee. <laughs> ja, ja, ook, ja, ja, ja. ja. Moet je ook even weten hoe dat... Ja, rhodium <laughs> Rode... is een... Uh, dat was toen de tijd het uh, duurste edelmetaal. Ja, toch? Dat ja, rhodium dus is een gewoon Een klein duurlijk. potje van een kilo. Dat, uh, dat ziet eruit als uh, grafietpoeder. Maar je geeft nu aan een potje van een kilo... zo ja. groot als ongeveer een flesje ja, uh, uh, nagelak, toch? Ja, Nee, iets groter. Okay. Het, is, het is goed zwaar. En het uh, wordt gebruikt in de industrie. In de elektronica industrie en de motoren. En de, en de die die zo, dat wordt voor onze ja. telefoons gebruikt, hè? Ja, om, om um, coatings aan te brengen op uh, lagerschalen van vliegtuigmotoren bijvoorbeeld. En dan en is, het volgende te vraag, te, waar vind je rhodium? Niet in de Kennenberduinen, neem ik aan. Nee, ook in uh, Rusland, Zuid-Afrika en een beetje in Australië. Maar uh, de Russen, die zijn in staat om uit hun... Vondsten van edelmetalen de hoogste zuiverheid te halen. Okay. Hoger dan de Zuid-Afrikanen. Mm. Zou je hier iets en. kunnen vinden in de kenneberg behalve nou, ja. wat nog oude granaten en, uh, en hertenschedels? Ik denk het niet. Nee, of geen uh, geen edelmetalen. Nee, nee. Nou ja, water, we hebben het beste water van de buurt ongeveer. Ja. ja. Toch? Ja, ja. Daar mogen we zeker toch? blij mee zijn. Absoluut. Echt duinwater, Echt duimwater. Ja, toch? Ja. ja. Prachtig gezicht trouwens, die brandschone kanalen... als je daar langs loopt door onze mooie waterleidingduinen. Ja. En, maar goed, van hak op de tak, ook dat is live radio. Ja, ja maar dat maakt niet uit. We hebben van de meiden gaan we dan het water en van het water gaan we waarheen? Nou, ik zat zelfs te denken aan, uh, aan nog een oudje... maar dat vond ik wel een goed verhaal weer. Uh -huh. uh, er is een, een gevangene een gevangen in Amerika... die heeft uh, de gevangenis aangeklaagd vanwege faalende medische zorg... Hij heeft namelijk uh, geleden onder een erectie die 91 uur heeft geduurd. Een soort, uh, dus soort werd hij belachelijk gemaakt toen hij de bewakers aangevond... dat hij medische zorg nodig had. Hij heeft een mysterieuze pil ingenomen mm -hmm, uh, die hij van andere gevangenen kreeg. En uh, uh, hij eist nu 5 miljoen dollar van uh, uh, de gevangenis... omdat hij 91 uur lang een erectie heeft gehad. Ja, 91 uur, dat is toch echt 9 uur uh, uh, korter dan mijn langste erectie. Was die pil soms dus, uh, blauw? Dat, dat weet ik niet. 91 <laughs> <Een en een>. uur <laughs> Ja dat is, even ja, kijken, dat is, bijna, dat is dat meer is... dan uh, drie dagen, denk ik. Ja, dat uh, uh, drieënhalve dag. Dan kunnen we vrijdag weer aan tafel ja. zitten. Hij <laughs> is als je. Dat heet priapisme toch? Ja, priapisme. standaard een leuning. Uh, ja, dan, ja. ja. Moet ze, dan moet ze. Uh, moet ze uh, ik heb dat ja. gehoord, verhaal van iemand die daar te veel van. Inderdaad, En dan moet je een kleine in priapisme moet je een kleine, uh, kleine prik geven. Oeh, oké. Okay. In, je, in, je, in, je, in, je, in je Johnson. En dan gaat hij ja. zelf, dat duurt even en dan gaat hij naar huis. Dan gaat hij naar huis. Ja. Naar huis, ja. Jeetje, dat lijkt me geen succes. 91 uur even. Ja, doe de zomers als nudist kan je daar misschien wel je badhanddoek aan ophangen dan. Ja. Het is wel ja. goed. Ja. Wel, nadeel was voor de, voor de na, als het ook weer kruip toch ja. Het, ja. ja. zeker. Maar goed, hang je badhanddoek eraan op. Heeft het nog nut misschien als de vrouwen er geen klaar mee zijn dus. Romfietshelm. Bromfietshelm? Ja, kan ik <laughs> ook. Ja. strijkijzer, dat ja. zou ook nog kunnen denken. Nee, die heb ik al gezien dat strijkijzer. Dat ja, moet ik, uh, bedoel, ik net ook mee. geen pretje. <laughs> Dus, uh, maar welk nummer gaan we hierbij draaien? Ja. Dancing Barefoot? Oh, kan dat? Kan, ja, kan ja, waarschijnlijk dat ja. je die voor staan. Ja, ja. Ja, nou, ik heb hem wel uh, klaarstaan hoor. Dan gaan ja. we nu 91 uur lang muziek draaien. Ja, nee, dat laat maar niet doen. Hij is uh, Paddy Smith. That he is levitating with she. I like, do, oh, I don't know why. I spin so ceaselessly till I lose my sense of. Calls that Why Dancing barefoot van uh, Smith het is uh, acht uh, voor twaalf, dus uh, het schiet ja. op. Weet je wat ik me nou laatst uh, afvroeg? Want uh, in het voorjaar las ik over uh, tochten door bunkers die je kan maken... aan mm. de Nederlandse kust, klaarblijkelijk. Ja. Tenzij we te weinig bunkers daarvoor. Hebben. Waarom, nee, nee, Engel, hoe Engel, Engel, Engel ook weer? Engel Schotterloom. Engel, Schotelo. Engel Schotelo. Met ja. mijn oude achtbuurjongen. Oh ja? Ja, die doet uh, oh, die, dus die, die bunker toch. Ja, hij is, oh, ja, ja. is, hij is uh, volgens mij ook een van die bunkerjongens uh, die, uh, die dat uh, doet. Die bunkers ook heeft uitgegraven in de Amsterdamse oh, ja. water. Ja, met gevaar nee, voor ja. eigen leven. Want uh, je moet uh, er niet aan denken dat er weer zo'n tuin dan op een gegeven moment achter Wat staat Wat uh, bent u aan het doen? Ben bunker aan het uitgraven? De manier. Ja, los van ja. instortingsgevaar in met het ja. hoofd, en wat er allemaal nog in licht. Want ik kan me nog wel herinneren dat ze in de begin 60er jaren heel veel onder het zand hebben bedoeld. En ja, wij speelden even, daar ja. op het strand met die, die, die trapsgewijs naar binnen lopende ja, bunkers. waar klopt. die 35mm kanonnen stonden of wat ook. Ja, het het maar of, of ze werden opgeblazen, ja. of ze werden ja, te veel werk uh, gedoe met op te blazen. Ja. Enorm uh, gedoe. Net als de muur, hè. de muur die ja. uh, die ook gewoon laten staan gewoon laten staan. Die ja. die ja en die onderzeebootbaas binnen... in Amuiden ook. Ja. is nooit weggekregen. je kan alles zeggen van die Duits. Maar we konden jongens. en betonrot was ook onbekend. Nee, nee, nee. Maar ik was toevallig van de week bij Havana op strand. Ja. Oude Zeenicht. En daar liep ik de klucht naar boven. En daar zit er ook nog een. Is ook er nog een. ja. En ja. er ja, was, was een kleintje. Dat was namelijk een schutterskoepel, Die zit er nog. Ja. Nee, nee, nee. Je, ik denk, nee, natuurlijk Twee scheppen zand. Die ziet hem niet meer. Toen vond oh ja, oh ja, ik speelde daar vroeger veel. Ja. En die bunkers, als je nu, waar nu dat hele grote flatgebouw staat. was Vroeger had je die... Die beschuiters ah, van het eind van de Zuidboulevard, waar Fransen ja, stond. Daar stond Frans, ja, daar stond Frans Daar stond de tent van Fransen. Ja. Oh, uh, ja, fantastisch toch? En, uh, en daar, als je dan de duin op liep, ik al met Pierre de Veer... Uh, ja. liep ik dan uh, uh, de duin op en dan waren we aan het spelen. Daar stonden die bunkers, ja. maar zitten ze nog, hè? Want het oude huis van uh, Jeff Borkend... ja. Daar staat het, Duitse prachtig, hoofdkwartier. Trouwens, prachtig. Er zit een bunker in... onder, hè? Het ja, huis. ja, want Mooi. ze stonden van daaruit, heb ik begrepen... de kaasermattenstel zoals de Duinen in. Ja. die er nog Ja, nou. daar staat de, dat is het Duitse hoofdkwartier. We ja. hebben wel het beste plekje uitgezocht. Ja, fantastisch. Wel. Mooi maar, dat ze dat huis in uh, volle glorie hebben hersteld. Aan de buitenkant. Uh, ja, maar volgens zit mij eruit, zit er ja. ook nog... maar durf ik niet te zeggen, zat, er, zat of zit daar ook nog steeds een bunker onder. Ja, klopt. Dus we the go and get stuff... dat uh, onze Duitse vrienden dan even naar, naar beneden... het trappetje af... Ja. Doe je fles wijn om die arm... en wachten tot het Ja, ja het is maar, dat het mooiste uitzicht van de wereld. Dat dus is zeker beter dan, dan ja. dat kreeg ik niet. Hey, en ik zag toevallig een stukje op uh, RTV Noord-Holland... of zo, hoe weet ik hoe het heet... Voor, uh, van Kim van Schaik heb je dat meegekregen? Ja, kregen? ja. Van dat, dat de, prakkie. prakkie ja. Dat moet ik ook van kudo doen. Vorige ja. week hebben we geapplaudisseerd... voor de reedsmigame... Maar deze vrouw uh, uh, probeert iedereen uh, met, van voedsel te voorzien. Die daar niet toe in staat is. En ook allemaal oude, oude spulletjes in te inzamelen. Uh, dus als jij iets ah. nodig hebt en je hebt het niet, dan heeft zij het misschien. Dus zij doet een soort, uh, uh, hoe noemen je dat ook alweer, een, uh, kringloop. Maar ja. dat, een, een, uh, en ze zocht een locatie. Net Annette van de, van de, ja. van de kringloop, ja, die heeft nu een locatie volgens mij. En zij zocht ook iets meer ruimte. Ze zit nu in een geleende Waar daaraan. gaat, uh, waar gaat uh, Annette heen? Naar dorp weer geloof ik. dat weet ik eigenlijk ja, niet. Hè. Ja. Ik, ik, ik wist het. We uh, ah. hebben een tijdje lang bij mij dan, in de achtertuin uh, gezeten. Totdat het op een gegeven moment daar het niet meer kon. Corodex werd geklopt. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik heb een hele grote achtertuin. Corodex heette dat. Ja, dat is Corodex. Maar daar zaten ze vroeger. Tot ergens 2018. En toen moesten ze eruit. Maar Corodex is nu helemaal plat. Er ligt een grasveld. Ja, hebben ze... Ja? Dat is een bloemen, soort bloemendingetje willen ze dat... Een uh, bloemendingetje? Dat... Ja, ja, ja, ja, mensen van pluspunten. Maar ja, hoe lang woon jij hier? En mijn hele leven. Okay. Ik, ben alleen, ja, maar, uh, ik ben alleen geboren in Haarlem. Ik, okay. ben, uh, dat is het enige. Dus, uh... ja, maar dat geeft het niet. Daar gaan we het niet over hebben. Maar uh, uh, dan vraag ik me toch af... en daar zullen mensen wel echt wel verstand hebben... dan geven ze een groot, uh, schoon grondverklaring daar... Tot hoeveel meter is dat? Dat was nog een klein beetje viezigheid. Niet heel veel briljanten in het verlengde van Bakkenlied. in de jelle De Troep is dat wat daar heeft geleid. Bakkenlied heeft viesigheid gemaakt. Tot hoe diep moet je graven om daar. Een huisje neer te zetten. Blijkbaar ik, dat zal allemaal uitgezocht zijn, hè, maar ja. ik mag het mezelf er afvragen, of niet? Hoe diep moet je er graven? Nou, ik. ik, ik durf het niet te zeggen, maar uh, wat ik er wel eens van gehoord heb, is dat het uh, toch wel een, uh, een bende daar in die uh, grond uh, moet zijn geweest, toch? Ja, ja, maar dus mijn vraag ook, is: nou, hoe diep moet je graven? Ja. Vijf meter? Ik heb geen. Weet je, zeg <laughs> ik, ik, ik, naar. 70 ik, ik, jaar bakkeliet nee. troepen. Ja, met ja, ja, ja. de grond in een. 10 meter tenminste. Nog ja, verder. Ja. Dus zijn uh, helemaal het het uitgraven. uitgraven, die bende. De mensen niet helemaal gek. Natuurlijk zullen we daar afspraken over zijn. Maar ik zit naar te kijken, zie je dan een beetje gras groeien. Ik denk, nou, <laughs> ik zou... Da, ik, zou da, <susurlijk> ik zou mijn moestuintje daar niet... Ik zou geen komkommer uit echt tuin Maar dat was toch ook met de modderkommen? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe schoon is dat dan? Ja, dat is ook een goede vraag. Want wat, in die hoek van de Lorenstraat en de dat hoekhuis, dat heette Entos. Daar liepen de varkens uh, vroeger uh, nog uh, ja. rond, hoor. Uh, voordat uh, dat uh, werd neergeplemd, die ja. woonwijk waar ik uh, woon. En je had dan de kop oh? van uh, de kop van, van Lennepweg. Daar hm. daarachter, strijder had je vroeger ook van die... Uh, en nu die loopt de boulevard slippers aan. Baggerveldjes. <laughs> ja, baggerveldjes. Met uh, accu's en... Uh, andere Zo, en accu's, ja, in, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Met, ja, ja. met een manier gekieperd daar. Nou ja, waar je waar, waar, nu, waar de, de slipschool ligt, was, ja. het, was het ja, Dat is pijalf, pijalf, de dat, ja, ja. dat Wat denk oh. je, daar Wat te gek. Nou, daar hoef ik over geen groentetuin te beginnen. Precies, maar, ja. daar was het, ja. Het was nee, dat zou ik niet doen. Dus uh, waar de bocht uh, van de Arie Luidijk uh, loopt, zeg maar. Ja. Daar uh, hebben ze vroeger dus uh, eigenlijk nog uh, rotzooi neergegooid. Maar dat heb je dus uh, in onze bijvoorbeeld uh, overal te wereld. overzeese gebiedsdelen ook. Eiland ja. Bonaire bijvoorbeeld. Allemaal hm. landvill. Het wordt nog steeds daar, daar allemaal neergekieperd. Die vissen die zwemmen achteruit en geven licht s'avonds, jongen. Dat is echt. Zevenhonderd keer ja, ja, ja. is er niks bij. Ja, zeggen, ja. Is er is wel één ding veranderd. Volgens mij, de, zo, in veel gevallen wordt de troep er al uitgehaald. Nu. We zijn natuurlijk veel meer in de recyclemaatschappij. Ja. Dus vroeger pleurde je gewoon een Gelukkig. ijskast vol met NUON en FREON en SHITE. Ja. gooide je ja, daar gewoon neer. Ja, ja. En nu is het allemaal... Ja. Uh, dus het is nu worden de batterijen van de Tesla's en de andere elektrische auto's worden een probleem. Uit elkaar gehaald, als het ja. goed is. Ja? Ja, dat lijkt me wel. Nou, dus, ik ben volgende keer over. Ja. Dat is een goed thema, dingetje. Ja, oké, we zitten in de laatste minuten, mensen, van, dit, van deze uitzending. Dus als er nog iets uh, is op jullie lever, dan hoor ik het graag. Nou, nog iets over die driekwart broek. Ik wil op het moment dat ik. Uh, ik zou het niet doen vandaag. Geen driekwart broek. Nee, zeker niet. Nee, het is geen driekwart weer ook. Nee, geen driekwart broek. Dan gaan we dan toch de conclusie. Want we begonnen met: mij, is het driekwart broeken weer? Nee. Het is nooit, drie nooit. kwart broeken weer. Uh, dat is voor niemand leuk. Of korte broek of lange broek. Korte broek, lange broek, driekwart broek. Compromis is er dus niet mogelijk. Nee, nee, nee. nee, de nee. De ook geen drie vierde of uh, nee. twee derde. Nee. Driekwart Drie kwart, verboden, lang of kort. Verder geen ja. gelul Of ja. bloot, of bloot. Ja, dat is ja. net als vrouwen ja. met een legging. Die met dan alleen handschoenen. Afgeknipte panty die onder zo'n jurk uitkomt. Ja. Weet je, ook of of nee. Niet koud. <laughs> ja. Ja. ja, dodelijk. Zo dadelijk gaan wij uh, naluisteren naar Mario's antwoord. Het is voor de mensen die erg rond de eeuwwisseling hebben uh, uh, ter, ter wereld zijn gekomen. Dat uh, programma gaan we uh, zo dadelijk horen. En daarna is er nog een, denk ik, een ZFM-lunch. En wij zijn de volgende week weer. Dag. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.